1 Uur. Het NOS-journaal. Nisela Thomassen. Goedemiddag. Nederlandse rekenkamer gaat Griekse collega's helpen. Lik op stuk beleid voor drankrijders landelijk ingevoerd... en miljoenen buit bij Diamantroof Antwerpen. Twee vanmiddag breidt de regen zich vanuit het zuidwesten uit over het hele land. Het wordt een graad of 13. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog, alleen in de kustgebieden. En later op de dag in Limburg is er kans op een bui. Het wordt morgen ongeveer 12 graden. Na het weekend neemt de buienkans verder af en zijn er flinke perioden met zon. De Nederlandse rekenkamer gaat de Griekse collega's helpen om de rekenkamer daar te hervormen. Nederland doet dat samen met de rekenkamers van onder meer Frankrijk en Duitsland. Kees Vendrik, oud-kamerlid van GroenLinks, tegenwoordig collegelid van de Algemene Rekenkamer. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Vendrik, waar deze steun? Nou, de steun komt na een wetwijziging in het Griekse parlement vorig jaar... Uh, dat heeft uh, ertoe geleid dat de Griekse rekenkamer... Uh, eigenlijk in een nieuwe onafhankelijke positie terecht is gekomen. En ook zijn, uh, zijn werkwijze fundamenteel gaat aanpassen. En uh, zij hebben gevraagd aan Europese collega's of we uh, daarbij kunnen helpen. En dat gaan we doen met uh, vijf collega's in Europa. Maar was het dan zo hard nodig? Nee, het heeft vooral te maken met die nieuwe werkwijze. Uh -huh. De oude Griekse rekenkamer die zat eigenlijk heel vroeg in het traject. Uh, als de overheid een betaling wilde doen dan moest de rekenkamer dat goedkeuren. Vooraf werd er, ja. Uh, uh, uh, en dat was eigenlijk de hoofdmoot van het werk van de rekenkamer. Dat gold voor de hele collectieve sector, voor de overheid, de ziekenhuizen enzovoort. De, in de nieuwe uh, positie uh, zie je dat de rekenkamer veel meer gaat kijken naar systeemcontroles... Dat is eigenlijk een, een, een andere tak van sport in het rekenkamerveld. Een uh, aantal Europese collega's, waaronder die van Nederland, hebben daar al ervaring mee. En zij hebben ons gevraagd om hen daarbij te helpen. Dat betekent namelijk ook dat ze een uh, veel onafhankelijker positie hebben. Dat ze veel meer naar die systemen gaan kijken. Ze moeten eigen risicoanalyses maken. Ze zullen ook veel meer met het parlement gaan samenwerken. Kortom, het betekent voor hen veel. En wij gaan ze daarbij helpen. Maar het betekent dus, als ik het goed begrijp, dat um, er meer achteraf wordt gecontroleerd. Ja. Ja, dat is, het, dat is het verschil, het grote verschil met vroeger. En u heeft daar al ervaring mee in Nederland. Zeker, dat is mm -hmm. in Nederland ook zo. Uh, ja. Het ministeries zijn verantwoordelijk voor het geld van begroting tot betaling. En wij maken een jaarlijks rapportage voor het parlement om te zien of dat in zijn totaliteit goed is verlopen. En dat is niet alleen terugkijken, maar je doet natuurlijk altijd weer aanbevelingen om te zorgen dat het die jaren daarna nog beter gaat. In die positie komt de Griekse rekenkamer nu ook terecht. Nou, dat betekent veel voor hun werkwijze. Wij herkennen dat uh, en ze hebben ons gevraagd of we ze daarbij uh, willen helpen. En dat ja. gaan we met vijf Europese rekenkamers doen. En wat, wat gaat u daar dan precies doen? We hebben drie projecten. Uh, die gaan voor een duur van twee jaar lopen. Uh, we gaan ze concreet ondersteunen met onderzoeksprojecten. Dat betekent dat mensen van de Nederlandse Rekenkamer, maar ook die van België, Frankrijk, Duitsland en van de Europese Rekenkamer gaan meelopen met die concrete onderzoeken. Uh -huh. Uh, we gaan ze helpen met het versterken van de relaties met het parlement. Uh, en ze zullen een jaarplan moeten gaan maken om met die nieuwe werkwijze veel meer risicogericht te kijken waar de lekkages zitten in het Griekse financiële systeem. En daar hun onderzoeksinspanning op richten. Nou ja, dat is nieuw voor hun. En uh, op deze drie terreinen gaan we met vijf rekenkamers hen daarbij helpen. Bent u al in Griekenland geweest? Ja, ik was daar onlangs. Uh, daar hebben we met alle bestuurlijk verantwoordelijke van de Europese rekenkamer die steunen uh, en met de Griekse president van de Griekse rekenkamer hebben de koppen bij elkaar gestoken en eigenlijk dit project uh, uh, een grote klaroenstoot gegeven groen licht gegeven uh, nou iedereen is zeer gemotiveerd om hier iets van te maken en ik moet ook zeggen ik was onder de indruk van uh, de doodastendheid uh, van de Griekse president van de rekenkamer al daar en die wil absoluut dat dit project gaat lukken, gaat slagen en die zit daar met zijn volle gewicht in dus uh, ik heb goede hoop dat dit een, een mooie samenwerking wordt. Ja, de Griekse ambtenaren hebben te maken met forse salariskortingen. Het gaat gewoon slecht hè, met Griekenland nu. Ook de uh, medewerkers van de rekenkamer. Denkt u nou uh, dat u ze echt kunt motiveren om ook nog eens de boel helemaal anders aan te pakken? Nou, we zijn ons er heel erg van bewust uh, dat van de Griekse collega's heel veel wordt gevraagd. Ja. Uh, wat u zegt is terecht. Hun salaris is gehalveerd. Een gemiddelde Griekse rekenkamercollega moet van 600-700 euro per maand rondkomen. En uh, ja, als je rondloopt in Griekenland, de, de economische en sociale crisis is al om. Uh, dus het is veel gevraagd van mensen daar om... Uh, ja, veranderingen aan te gaan. Des te belangrijker voor ons om dat het ook de Grieken zelf zijn geweest die ons om steun hebben gevraagd. En ik heb letterlijk ook gehoord, gezien en meegemaakt dat het echt menens is. Uh, zij willen deze modernisering aan. Uh, nou ja, als zij om hulp vragen, het is, uh, uh, het is hun hulpvraag aan ons geweest. Dan gaan we ze uiteraard erbij helpen. Okay. Meneer Vendrik van de Rekenkamer, dank u wel voor uw toelichting. Graag gedaan. Automobilisten die met drank op door de politie worden betrapt... krijgen meteen door het Openbaar Ministerie daarvoor een straf opgelegd. Dit nieuwe lik-op-stuk-beleid wordt al bij wijze van proef toegepast... in het grootste deel van het land... en blijkt vooral voor de politie heel tijdbesparend te werken. Volgend jaar wordt deze werkwijze in het hele land ingevoerd. Albert Hazelhof is hoofdofficier en directeur... van de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie, het CVOM... Ik vroeg hem hoe dat nieuwe lik beleid voor drankrijders werkt in de praktijk. Nou, in principe werkt het zo dat uh, wordt iemand uh, aangetroffen dan gaat hij blazen uh, wordt dan geconstateerd dat hij te veel gedronken heeft. Dan wordt op dat moment contact gelegd met uh, onze mensen uh, in Utrecht, centraal, onder leiding van een coördinerend officier van justitie. En deze bepaalt of er een boete moet worden betaald, rijbewijs moet worden ingehouden onmiddellijk een afspraak met een officier om te horen wordt gebruikt... dan wat er zoveel meer is dat er onmiddellijk een dagvaarding wordt uitgereikt voor een zitting. Ja, er wordt al gewerkt met deze methode. Wat vinden de daders er zelf van? Ja, tot op heden is de ervaring positief, omdat men direct weet waar men aan toe is... Uh, en in die zin volstrekte duidelijkheid heeft. Het scheelt een hoop tijd. Het scheelt een heleboel tijd. Ja. Zou dat ook bij andere overtredingen kunnen? Wij verwachten eerst dat we dit goed gaan invoeren en daarvoor hebben we heel 2013 voor ogen en wellicht dat we op termijn dat ook gaan uitbreiden naar andere verkeersfeiten, maar in eerste instantie dit postofficier Albert Hazelhof van de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie. Steeds meer sporters drinken geen alcohol meer in de kantine en stappen nuchter achter het stuur. Blijkt uit een proef met een bobcampagne in sportkantines. Vorig jaar had 74 niet gedronken. In de eerste helft van dit jaar was dat 81 procent. Vooral sporters die andere meenamen in de auto lieten bier of andere drank links liggen. De proef werd gehouden in vijf provincies. Sportkoepel NOC NSF is tevreden met de resultaten. Dit is het NOS-journaal, met Isola Thomassen. Visbedrijf Foppen betreurt het dat er doden zijn gevallen... bij de salmonella-uitbraak die door het bedrijf is veroorzaakt. Onze gedachten en gevoelens gaan uit naar hen die hier direct bij zijn betrokken... staat in een verklaring van het bedrijf uit Harderwijk. Vandaag werd bekend dat er twee mensen zijn overleden... als gevolg van de salmonella-besmetting. Volgens het RIVM gaat het om twee oudere mensen... Door de besmette zalm zijn zeker 550 mensen ziek geworden. Alle besmette producten van Foppen zijn inmiddels uit de winkel gehaald. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in België morgen gaat de NVa, de Nieuw-Vlaamse Alliantie heel veel stemmen winnen. Is althans de verwachting. De partij kan de grootste worden in veel gemeenten... en levert dan ook de burgemeester. De militanten, zoals dat heet, de partijleden, kwamen vanochtend bijeen in Antwerpen. Een hele Schouwburgzaal vol. Vlaamse leeuwen hangen er, Europese vlaggen hangen er. En heel veel gele bordjes. De verandering begint en dan volgt de naam van het dorp waar de verandering begint. In Brecht, in Kalmthout, in Sint-Job, in het Goor. In, overal in Vlaanderen begint die verandering. Die verandering komt niet van Elio Di Rupo. Het leek even alsof hij ook hier op deze bijeenkomst aanwezig was, maar hij werd gepersifleerd door een cabaretier. Ik wil eerste minister zijn van iedereen, zelfs van Vlaminganten, want het is waarschijnlijk de laatste keer dat een waal eerste minister van Vlamingen kan zijn. Hè? De premier uit Wallonië, de premier van alle Belgen, maar de premier die nu ook opkomt in Bergen bij de lokale verkiezingen daar, want in heel België zijn er verkiezingen. De mensen in de zaal lachen om hun premier en kijken naar wat ze deze afgelopen campagne allemaal gedaan hebben. Snelle campagnefilmpjes en snel naar de grote voorman Bart de Wever, lijsttrekker in de stad Antwerpen, maar ook voorzitter van de NVA. Morgen kan de kiezer beslissen om lokaal een nieuwe wind te laten waaien. Om de almacht van de traditionele partijen te breken. Om vastgeroeste structuren nieuw leven in te blazen. Om mensen die dachten dat ze voor eeuwig en vijf dagen de macht konden in handen houden duidelijk te maken dat de Vlaming verandering wil. En om die verandering te verankeren in alle steden en gemeenten van Vlaanderen. Voor ons is die keuze gemaakt. De N-VA is de kracht van de verandering. De partij voor Vlaanderen maar anders dan het Vlaams Belang van Philip de Winter, zeggen de mensen na afloop. Nu wat het Vlaams Belang betreft, kan ik zeggen dat wij dus ook die Vlaamse boodschap naar buiten brengen. Maar zeker niet zo extreem zoals het Vlaams Belang dat doet. Uiteindelijk is het streven, is het droom, één onafhankelijk Vlaanderen. Ik denkt voor elke NVA. Zijn jullie er allemaal klaar voor? En het volkslied? Go! Dat is er al. Een verslag hoort u van Joris van de Kerkhof.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 Een 64-jarige Duitser die gisteren de jackpot won bij Holland Casino Enschede... heeft het personeel ruim een ton fooi gegeven. De man haalde in totaal 1,6 miljoen euro uit een speelautomaat... en hij gaf daarvan 104.000 euro fooi... omdat het personeel volgens de man ontzettend vriendelijk is. Sport nieuwste slachtoffer in de affaire Armstrong is Matthew White. De Australier is opgestapt als ploegleider van de Orica Greenwich wielerformatie. White was jarenlang ploeggenoot van Lance Armstrong... en heeft nu toegegeven dat hij in die periode ook doping gebruikte. De Duitse wielrenner Tony Martin heeft voor het tweede jaar op rij... de Ronde van Peking gewonnen. Zijn leiderstrui kwam niet meer in gevaar in de laatste etappe. Die werd gewonnen door de Brit Stephen Cummings. Rabo-renner Tom jeltus slachter was met een zevende plaats de beste Nederlander. De Ronde van Peking was tevens de laatste wedstrijd die meetelt voor de World Tour 2012. Dat klassement werd gewonnen door Joaquim Rodríguez. De Spanjaard eindigde dit seizoen zowel in de Giro als de Vuelta op het eindpodium. En won onder meer de Waalse Pijl en de Ronde van Lombardije. Bondscoach Louis van Gaal heeft Jordi Klassi en El Giro Elia toegevoegd... aan zijn selectie voor de uitwedstrijd in de WK-kwalificatie... van komende dinsdag tegen Roemenië. Elia dankt zijn oproep aan de blessure van Arjen Robben... die de bondscoach heeft laten weten dat hij nog niet inzetbaar is. De linksbuiten van Werder Bremen maakte twee jaar geleden... voor het laatste deel uit van de selectie van Oranje. Klassi ontbrak gisteren tegen Andorra... omdat hij een dag eerder met jong Oranje tegen jong Slovakije speelde. Verkeersinformatie Bij de ANWB René Passet. Behalve van de regen heeft het verkeer vandaag ook last van wat werkzaamheden. Vooral op de A2 en de A7. Op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam staat de Maarse 2 kilometer. En dat staat er trouwens ook richting Utrecht. Op de A7 in beide richtingen viel bij Purmerend vanwege werkzaamheden. Richting Hoorn staat er 2 kilometer. Richting Zaandam tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend Noords zelfs 5 kilometer. Hoofdpunt van het nieuws. De Nederlandse Rekenkamer gaat Griekse collega's helpen om de Rekenkamer daar te hervormen. Er komt een landelijk lik op stuk beleid voor drankrijders. Vanaf volgend jaar neemt de politie meteen contact op met justitie als een automobilist heeft gedronken. En in Antwerpen is een overval gepleegd op een diamantair. Er is voor miljoenen euro's aan diamanten gestolen. Dat was het. Het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen tros in bedrijf.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 Tros in bedrijf. Bas van Wervel. Ja, daar is Van Wervel weer. Dan denkt u, waar komt die nou vandaan? Nou, die komt uit zijn bedje. Acht weken lang heb ik uh, moeten herstellen van een achterwaartse sprong... tijdens het WK uh, ladderklimmen. En ik moet zeggen, ik kreeg van de jury geen punten bij de afsprong. Ik brak een wervel, vier ribben en allerlei andere kwetsuren. Maar, u begrijpt, de stem doet het nog. We kunnen weer zitten en we kunnen dus weer radio maken. Heerlijk om terug te zijn. En ik hoop dat u dat ook vindt, dat ik weer terug ben. Uh, u luistert naar ons in Bedrijf Het, programma op Radio 1 over het Nederlands bedrijfsleven. Elke week bespreken we met twee gasten het economisch nieuws van deze week. En deze week hebben we een van de voormalige bestuurders van de Nederlandse Bank... en monetair-econoom Lex Hoogduin hier aan tafel. Welkom, meneer Hoogduin. Dank u wel. En eveneens monetair-econoom, want we hebben er meteen maar twee. Want ja, daar monetair zijn we Monetair-econoom op... komt nooit alleen, zeg ik <laughs> <Nooit> wel eens. <laughs> en dat is Edin Mujakic en die is uh, auteur van het boek Geldmoord hoe de centrale banken ons geld vernietigen. Nou, dat begrijpt u meteen. Daar zit wellicht een pijnpuntje tussen de heren. Een oud-bestuurder van een centrale bank... en iemand die vindt dat daar de grote schuld hangt. Goedemiddag, Heren. Goedemiddag. Even naar het nieuws. Ja, het was voor Monetair Economen deze week. Het is nog steeds een boeiende week. Een korte reactie op enkele gebeurtenissen. Het is vandaag ook weer gezegd door uh, het IMF... Uh, mevrouw Lagarde, de directeur, Christine Lagarde, die zegt, Europese en Amerikaanse politici moeten meer doen om de onzekerheid over de internationale economie weg te nemen. Hoe ze dat doen, nou, uh, dat moeten ze dan een beetje zelf weten. Uh, uw, uw reactie, meneer Hoogdan, klopt dat wat Lagarde zegt? Ik denk dat dat op zich uh, klopt. Uh, als ik me tot Europa beperk, dan, dan zitten we nu al uh, ja, 2,5 jaar zitten we in een uh, schuldencrisis scholden, en we modderen uh, maar door. En dat is heel slecht voor het vertrouwen. En daar betalen we inmiddels al een prijs voor. Omdat de economische neergang... waar we weer in teruggekomen zijn... daar toch voor, ook voor een belangrijk deel mee te maken heeft. Niets doen leidt tot het weglekken van vertrouwen. Dat klopt, meneer iets. Wat mij betreft wel. Kijk, ja. deze problemen zijn natuurlijk gestart in, in 2008. Ja. Er is sindsdien heel veel ondernomen. Maar als je kijkt naar... hoe staan we er nu voor... dan zie je zowel in de VS als in Europa... dat de problemen veel groter zijn dan toen. Ja. Dus wat wij hebben gedaan... wat onze leiders hebben gedaan... is blijkbaar onvoldoende uh, om de problemen op te lossen. Nou zegt het IMF ook weer bij, bij monden van Lacarde, bezuinigingsbeleid. Daar moet je echt op gaan zitten. Je moet bezuinigen, maar rekening houden met de gevolgen... voor de economische groei, dat wel, hoe ze dat precies ziet. En dat was leuk, want daar kwam uh, DNB-bestuurder Knot deze week zo mooi op terug. Die zei, ja, dat, daar, daar heb ik kritiek op. Het effect, zei het IMF, uh, uh, van bezuinigingen wordt onderschat. Uh, Knot had kritiek. De jager zegt, je moet streven naar het terugdringen van tekorten. Hoe ziet u dat, meneer Hoogduin, inmiddels van af de zijlijn? Ja, uh, ik, denk, ik denk dat je zeker moet uh, streven naar het terugdringen van het uh, tekort. Ik denk wel dat het IMF terecht uh, zegt je moet uitkijken in een uh, financiële crisis. Uh, dat bezuinigen wel eens harder kan aankomen dan wanneer, het allemaal, uh, wanneer de zon schijnt. Uh, dat, dat is op zich ook heel plausibel. Of de studie die ze daarvoor hadden nou, nou een hele goede was, laat ik even in het midden. Maar het, op zichzelf is het heel simpel. Als uh, de overheid bezuinigt en je hebt er als burger last van. Uh, en je bent zelf op dat moment ben je daar heel, uh, ben je rijk. Uh, heb je heel veel uh, spaargeld bij wijze van spreken. Uh -huh. Dan kun je zeggen: Nou ja, ik neem die bezuiniging, ik blijf toch gewoon uitgeven. Als ja. je zelf ook al bezig bent met je balans te herstellen. Ja, dan moet je zelf uh, ook de, uh, op de knip uh, gaan zitten. En ja. dan, dan leidt dat tot extra, uh, extra negatieve effecten. Dus dat, dat, daar heeft het IMF gelijk in. Vind ik vervolgens dat we in Nederland nu na deze studie... en na deze opmerkingen eens moeten zijn, we moeten een heel ander beleid voeren. Nee, dat vind ik niet. En daar ben ik het dus weer veel meer met Knot en de Jager eens. Ik denk dat Nederland gewoon uh, door moet gaan... op de weg van geleidelijk dat tekort in stapjes terug te dringen. Nou, dat dus we uiteindelijk weer een evenwicht. Vasthouden aan van ja. de agenda ja. die we hadden. En ook ja. Niks meer ja, ik zo. vind dus de, dat de, de opmerkingen van Lagarde en uh, van het IMF... meer relevant zijn voor mij, voor, voor het tempo... Dat je in sommige van de Zuid-Europese landen uh, moet hanteren. Ik ben, ik ben inmiddels tot de overtuiging gekomen dat uh, ja, Griekenland. daar hebben we gewoon de grens bereikt van wat je kunt vragen. En daar, daar kun je het tempo niet verder. Nee, want anders maar je dat land kapot, klopt dat? Ja, vind ik wel. Nou ja, als je leest dat, dat het levensstandaard. Uh, in zo'n land. Uh, inmiddels op een niveau van 1994 staat. Nee. dan uh, uh, hebben wij heel veel gevraagd. Maar die, die mensen hebben ook geleverd uh, voor een groot deel. Mm -hmm. Um, en geleefd, en, voor, een en, en geleefd, en geleefd voor een groot deel. En geleefd, maar. Tot. Kijk, wat de Grieken doen, dat zouden wij hier ook doen. Als wij, uh, uh, als wij heel veel geld ineens uh, weg moeten snoeien, wat dan ook. Uh, um, dus heel vreemd is het niet. We um. ontkomen er niet op den duur aan. We zien nu al een schisma tussen Noord en Zuid. Hè. De noordelijke economie, daar gaat het nog redelijk goed mee. Je ziet ook een kapitaalvlucht uit die zuidelijke staten. Uh, we weten dat de knoflookcrisis daar hard is, hard is toegeslagen. Er is nu een roep om, om Europees beleid. Dat is ook iets wat mevrouw Lagarde zegt. Ja. Kom op, kom nou eens door met beleid. Ziet u de eerste aanzetten om dat te doen? Want ik moet u zeggen... Nou, daar, dat is, dat zeg is, het, dat is het, het, het, het probleem. En dat is eigenlijk meer een, een politiek dan een economisch ja. uh, probleem. Uh, Zuid- en Noord-Europa, als je het even zo schetsmatig zegt, worden uh, in deze crisis uit elkaar uh, gedreven. Ja. En uh, ten onrechte wordt uh, hier vanuit Noord-Europa en ook vanuit Nederland wordt vaak gedaan alsof de situatie waar we in zitten een puur Zuid-Europees probleem is. Ja. Maar het is ook ons probleem. Uh, een aantal redenen ons probleem, waarvan misschien wel de belangrijkste is dat in deze crisis de ene centrale bank die ook onze centrale bank is... eigenlijk niet meer kan functioneren. Omdat de verschillen tussen Noord en Zuid te groot zijn. Tot nu toe hebben we daar misschien relatief weinig last van gehad. Maar op enig moment gaan we daar uh, last van krijgen. Dus wat, we, wat nodig is, is dat we het gaan zien... en ook gaan handelen naar het feit dat dit een gezamenlijk probleem is. Dat je gezamenlijk moet oplossen. Ja. Het is ook in ons belang als dit wordt opgelost. En nu gaan we over die rol van die centrale bank. gaan we straks uitgebreider over praten. Maar ik wilde deze eerste opening zetten even met u doen, meneer Mujagic. Mujagic. Ik, ik moet steeds even wennen aan, u, aan uw naam, hoor. Mujagic. Ik zeg het niet goed, hè? He? Ja. Nee, dat weet ik. Maar, <laughs> <Nee>. <laughs> uh, wat u heeft gezegd, geldmoord. Hè? Zo heet het boek, u heet het nieuwste boek. Ja. 2010 verscheen een van uw eerdere publicaties, dus het inflatiespook. Hier ja. komen we ook weer heel veel over krachten tegen. Maar ook met name die rol van centrale banken die, uh, die ze nu spelen. Uh, pecunicide heeft u uitgevonden, het woord uh, u nu ziet ja. vrij vertaald, Klopt. geldmoord. moord. Uh, kunt u heel kort aan onze uh, ongeoefende oren vertellen wat dat betekent? Wat wil u daarmee nou zeggen? Wat doen die centrale banken dan zo slecht dat ze onze, onze, onze, onze, onze, onze monetaire unie het vermoorden zijn? Nou, uh, het gaat niet alleen over onze monetaire unie, het gaat om de centrale banken aan zich. Mm -hmm. uh, zij hebben we de oprichting, en ik heb als startpunt de oprichting van de Amerikaanse centrale bank genomen, want die is toch. Uh, uh, uh, bij al die centrale banken, toch uh, de centrale bank waar iedereen naar kijkt. Ja, uh, dat is vet. bijna 100 jaar geleden, de ja. VED. De opdracht meegekregen, onder andere, bewaakt de waarde van ons geld. Hm. Nou, als dat de opdracht is die je meegekregen hebt... Uh, dan mag je na 100 jaar voor het eerst een soort functioneringsgesprek ja. gaan voeren met ze. Doen ze, met de kerst. Uh, en dan werd gezegd, nou, meneer Bernenke, die de tent leidt... die zou eigenlijk op een, in de Rocky Mountains zich moeten opsluiten in een hut om zich dood ja, te stonden. Ja, omdat, omdat als je... Als, uh, als je de waarde van het geld gaat nemen sinds uh -huh. de oprichting van de VED, ja. uh, dan zie je dat, dat, dat daar niet een klein beetje van af is gegaan. Uh -huh. Maar 95% van de waarde van de Amerikaanse dollar is eraf gegaan. Ja, we zijn ontwaard. Infantoren. Volgens elke mogelijke maatstaf, wat je definitie is, uh -huh. ja. uh, ook, is dat uh, uh, een hele, uh, uh, uh, hele slechte uitkomst. Gegeven je opdracht, is dat... de waarde van ons geld. Okay dan hebben ze iets verkeerd gedaan. Maar is het structureel ook de oorzaak van de centrale bank... dat dat geld zo ontwaard is, meneer Hoogduin? Hoe ziet u dat? Nee, dat, dat, dat, dat, dat denk ik niet. Uh, ik, ik denk, uh, het klopt zonder twijfel. Uh, dat als je gewoon een, een horizon denkt van 100 jaar... Uh -huh. dat in, uh, ook in de landen die uh, bekend staan om een hele goede centrale banken... zoals Zwitserland en uh, Duitsland, daar is er geen 95 van afgegaan... maar zijn er zijn ook tientallen procent ja, ja. van de waarde van het geld... Uh, afgegaan. Het is alleen niet helemaal eerlijk, vind ik, om die, die horen zo'n 100 jaar te nemen, want uh, zeg een jaar of 30 geleden uh, is, is de conclusie getrokken dat het anders uh, moest uh -huh. uh, in, in de centrale bankwereld. En we hebben een periode achter ons gehad waarin centrale banken eigenlijk alle ruimte hebben gekregen, in een aantal gevallen ook die heel goed hebben ingevuld, om te zorgen voor stabiele prijzen. Die centrale banken zijn onafhankelijk gemaakt, want dat is een van de problemen die, die speelde in de, in de, in de fase daarvoor. Ja. Dat die centrale banken niet konden doen wat ze wilden doen. Omdat uh, de minister van Financiën zei. Maar trek, druk toch nog maar wat geld ja, ja. Uh, bij. Want het komt mij goed uh, uit. Ja. Ja. Dus ik vind eigenlijk dat je, je kunt dat niet als één homogene periode uh, beschouwen. De laatste dertig jaar moet je bekijken. en Dan is er eigenlijk een hele uh, in nee, zijn natuurlijk ook alweer uitzonderingen. Is eigenlijk een, hele, een periode geweest waarin centrale banken uh, onafhankelijk zijn gemaakt. zich op die stabiele prijzen moesten richten, konden richten. En gemiddeld genomen... Ook heel succesvol zijn uh, geweest. Waarom ik toch denk dat dit uh, boek op een heel goed moment komt, oh. uh, is de, dat ik uh, me zorgen maak of die centrale banken daarmee door kunnen, kunnen gaan. gaan. Of de lessen van die 70 jaar voor die, ja, of die 30 jaar ja, die of goed die die nu niet weggespoeld raken. En ja. daar ben ik best bezorgd over. Want okay. uh, uh, het, het is heel belangrijk dat de centrale banken onafhankelijk zijn, natuurlijk. Maar ja. dat is heel makkelijk. Vol te houden in een omgeving waarin de economie alleen maar groeit. Ja. En dat is wat wij de afgelopen decennia hebben meegemaakt. Je houdt je hart vast, hoe gaat dat uh, uh, ja, verder? We ver zien nu een, een politisering uh, eigenlijk van dat, van dat hele proces. Met economische groei van ja, bijna ja, nul. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, dat is de zorg. De politisering en ook, uh, je kunt ze ook weer niet allemaal over één kamp scheren. Waar ik mij mee het meest zorgen over maak. Uh, is, de, is de Amerikaanse centrale bank, uh, die eigenlijk uh, ja, zwaar gepolitiseerd is. Ja. Uh, die, die, die niet meer als primaire doelstelling heeft stabiele prijzen... maar de werkgelegenheid, en dat ook heeft aangekondigd. Ja. Een centrale bank die een rente van nul heeft... en ook aankondigt dat hij hem tot uh, 2015 Het sindhjutumis op... blijft. Oh. Ja, ja, ja, misschien moeten we dat inderdaad ja, ja. in plaats van 2015 ja, ja, doen dat dat en dat, dat, is, dat is echt een heel andere ja. aanpak dan wat we... Hè, als we hier in 2007 hadden gezeten, en hadden gezegd... Van wat moet nou een goede centrale bank doen? Oh, en u had tegen mij gezegd, van, nou ja, je ja. moet de werkgelegenheid als ja. primaire doelstelling hebben. Je moet iedere maand moet je tientallen miljarden uh, uh, hypotheken opkopen. Uh, ja, want je want moet de rente vooral heel lang nul ben je gek houden. gek geworden? Ja. Dat ja. had ik ge gezegd, u heeft, u, u, ik begrijp dat u het zegt, u heeft er geen verstand van. Maar nu zegt meneer Bernanke <laughs> het. Ja, dat is inderdaad apart. We gaan straks uitgebreid praten ook over de implicaties van, uh, van dat beleid uh, voor het bedrijfsleven. Want dit is een programma over bedrijfsleven. We gaan eerst eventjes een terugblik leveren op het economische nieuws van de afgelopen week. Weekoverzicht. Weekoverzicht. Het was een week van diepe dalen, maar ook van lichtpuntjes over een verbeterende economie. En daar moeten we alleen wel nog heel even op wachten. Volgens Aangebakker, oude windvoerder bij het IMF, zitten we nu halverwege. De economische crisis dus wel te Je verstaan. Het glas het, het is half leeg, half vol. Wat betreft de half huizen. Vol. Ja, halfvol dus, zei Bakker. Wat betreft de huizenmarkt is het glas eerder half leeg. de huizenprijzen, minder huizenverkoop. Veel slechter dan dit kan het eigenlijk niet, zegt Ger Hukker van de makelaarsvereniging NVM. De laatste jaren is dat niet zo erg geweest, zou je kunnen zeggen. Dus het is echt het dieptepunt sinds uh, oktober 2008, uh, de start van de financiële crisis. Ja, minder huizen verkocht betekent ook minder hypotheken. dat is nou precies een van de redenen waarom SNS moet gaan reorganiseren, zegt ze. Met als gevolg dat de komende jaren honderden werknemers op zoek moeten naar werk. Volgens Marloes de Groot van VNC-Dienstenbond is ontslag van vast personeel echter niet nodig. Binnen SNS worden veel externen ingehuurd. Die externen hebben bepaalde capaciteiten die uh, eigen medewerkers in sommige gevallen ook hebben of kunnen krijgen. En wij zouden nou juist zo graag zien dat die gelegenheid wordt behouden. En dat medewerkers worden ingezet op de plekken van die externen. Die dan vervolgens weer geen broodplank krijgen. Dus dat is een zelffulfillingprofecie. Dan de bedrijven in Nederland. Het gevaar bestaat dat de grote toppers ons land willen verlaten, zegt Jurgen van Breukelen. Die is bestuursvoorzitter van KPMG. De punten waar ze zich echt zorgen over maken, dat zijn stabiliteit van ondernemersklimaat. Uh, maar uh, iets waar wij natuurlijk niks aan kunnen doen, dat is wel de positie van onze beperkte eindmarkt. En daarmee heeft Nederland uh, ja, het iets minder makkelijk dan een aantal wat grotere landen. En dan de lichtpuntjes waar ik het over had in het begin van het weekoverzicht. Afkomstig van Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank. En die noemt er een paar. Die lichtpuntjes zijn bijvoorbeeld het nieuwe programma van de ECB. De aanzet die er in Europa is gegeven he, tot een bankenunie. Dat zijn allemaal positieve ontwikkelingen. Maar die vereisen nog wel een hele hoop follow-up en een hele hoop implementatie. Ja, er zijn lichtpunten. Alleen de, ze moeten nog even worden aangestoken. Zo kan je het, het beste zeggen. Weekoverzicht. Weekoverzicht. Ja, we hebben twee gasten hier in de studio. Twee macro-economen, Lex Hoogduin uh, als eerste tegenwoordig hoogleraar monetaire economie, volgens mij aan de UV. Bent u, toch? Nu? Ja, klopt. Dat klopt. Hè? Onder andere. Nu nog onder, een paar onder andere, andere dingen. Ook. Andere dingen ja, maar ja. oud bestuurder van de Nederlandse Bank tot vorig jaar. Ja. En uh, Edi Moeric. Ik hoor weer niet. Uit, Muradji. Muradji. Het gaat lukken. Het gaat aan het <laughs> eind van deze uitzending, lukken, meneer, Edi Het boek Geldmoord, hoe de centrale banken ons geld vernietigen. Daar hadden we het net al over. Ook hij is uh, monetair econoom. Uh, nog even, ja, tot vorig jaar bestuurder van de Nederlandse Bank. Uh, wat is uw bijdrage geweest aan, het, aan deze crisis eigenlijk? Ik geloof niet dat ik een veroorzaak uh, <laughs> nee, dat heb. Dat, dat is te veel uh, eer. Ja. Wat ik wel uh, ja, van heel dichtbij natuurlijk meegemaakt uh, heb... is het begin van de eurocrisis... waar de, waar de, de bankencrisis hmm. een volgende fase in ging... of overging in die uh, schuldencrisis. Ja. Dus het, het hele... Uh, uh, het begin met Griekenland, uh, dat, dat heb ik uh, van nabij meegemaakt. Uh, en ja, wat, wat we toen hebben geprobeerd, ik, ik niet alleen, is maar wel, wel heel precies te kijken: van ja, wat kun je als Nederlandse bank uh, hier, hier doen? En achteraf, wat zou je moeten doen? Achteraf, uh, uh, wel eens spijt gehad, had u niet eerder moeten reageren als, als Nederlandse Centrale Bank? Had u niet eerder aan de bel moeten trekken? Nee, naar ik denk bij? hier dat wij, uh, eigenlijk, dat herinner ik me nog heel, uh, heel goed, uh, al. al ik kan me niet meer de precieze timing herinneren... maar, maar voordat uh, het Griekse probleem naar buiten kwam... Uh, ons heel erg ervan bewust waren... Dat die, dat, die, dat die crisis wel eens een andere fase in zou kunnen nee. gaan. Hoe dat dan precies gaat, dat, dat hebben we natuurlijk nooit uh, uh -huh. kunnen voorzien. Maar het idee dat, dat de schijnwerpers, zoals we dit toen noemden... zou gaan van de banken uh, naar de overheden... Dat, ja. hebben we, uh, dat hebben we zien aankomen. Uh -huh. En uh, Ik denk ook dat de reacties van de centrale banken... en de ECB in dit geval... Uh, adequaat is uh, geweest. Uh, alleen de ECB kon dit probleem en kan dit probleem niet alleen oplossen. Daar heb je de overheden uh, voor nodig. En dan komen we weer terug bij het politieke probleem. Ja. Uh, wat eigenlijk de kern is waarom dit zo door kan etteren... en steeds groter uh, kan worden. Die overheden slagen er met elkaar niet in... Dat Eurogebied, gez dat gezamenlijk gebied van al die uh, landen die waar de euro circuleert, te behandelen alsof het één gebied is. gebied is. Want kijk, Griekenland is 2% van dat gebied. Ja, ja. En dat probleem was, als je het als één gebied had behandeld was, goed op te lossen geweest. Ja. En dan ja. had je helemaal niet toegekomen aan problemen. Nou, misschien wel in Ierland, en misschien in zekere zin in Spanje, maar lang niet in de omvang. Uh, waar het nu, uh, nu in is terecht gekomen. Ja. Dus voor een groot deel is dat. Uh, hoe zeg je het in goed Nederlands? Het Engels, wat mij te binnen is, is man-made door onszelf. Ja, eh, zelf het beleid ja, zelf uh, veroorzaakt. Ja, ja. Uh, meneer Moedjagic, uh, u, u volgt dit uiteraard ook op de voet. Uh, is dit een heldere analyse? Ziet u inderdaad zo dat het. De... Wat mij betreft. Ja, dat uh, Wat het probleem is geweest, in eerste instantie, is inderdaad een, een economie die, met alle respect, uh, uh, voor de eurozone als geheel heel weinig voorstelt. Hmm. Uh, als je het toen had aangepakt met uh, de voorstellen die nu worden gedaan. Ja. Voor een deel schuld afschrijven. Uh, dan stonden wij er nu ongetwijfeld veel beter voor. Ja. Wat we ondertussen hebben, uh, hebben is. Waar vroeger één land hulp nodig had. Zijn er nu vier landen die aan het infuus hangen. Ja. Er staan nog een paar landen in de rij. Uh, ook een paar grote landen voor het eerst. Daar hebben wij onvoldoende geld voor. Dat weten we nu al. Uh, en en, en uh, deze problemen die zijn niet zomaar komen aanwaaien. Ik ben helemaal eens met de uh, uh, analyse hiervoor. Heel veel van die problemen zijn veroorzaakt doordat Europa uh, het probleem vanaf het begin heel slecht aangepakt heeft. De grootste ja. fout die misschien uh, gemaakt is. Kijk, de, uh, het probleem is dus politiek, zoals ik zei. Wat, wat het, probleem, het politieke probleem in Duitsland en ook in Nederland is, is dat uh, de politici. Uh, Voelen, vinden dat hun kiezers niet graag bereid zijn iets te betalen voor uh, Griekenland. Dus dat moeten ze uh, verkopen. En in eerste instantie heeft men getracht te verkopen, te zeggen, maar wij zullen ervoor zorgen dat het niet meer gebeurt. We zullen strenge regels opstellen waardoor het niet uh, gebeurt. En toen is op enig moment in de crisis, en ik denk dat dat een grootste fout uh, is die gemaakt is. Uh, Geworden is gezegd van nee, daar moeten eerst de banken mee betalen. Dat heette private sector involvement. Daarmee heb je het probleem uh, als een olievlek verspreid, uh, niet alleen over de verschillende overheden, maar ook over het hele. Ja. Of je echte inschrijvingen uh, in je, ja, ja, ja, ja, je, je banken. Visieke. Maar dit geeft, ook aan, dit geeft ook aan, op het moment dat je de echte leiders zou hebben, die zouden het voortouw nemen. En probleem gaan aanpakken. Maar dan zou je dus kunnen zeggen: wat hé, u stelt, geldmoord is uh, veroorzaakt door de centrale banken. Eigenlijk wordt die veroorzaakt door, de, door politici. Door het uitblijven van beslissingen die politici zouden moeten nemen. om ons, om ons financieel systeem weer. weer als je naar de, de laatste jaren kijkt wel. Ja. Want uh, ja. zij moeten uiteindelijk het probleem gaan oplossen. Ja. Zo'n ja. bank als ECB kan natuurlijk en moet natuurlijk daarbij helpen. Ja. Maar die kan het niet alleen. Oké, okay, nou zegt dat het is het vandaag, Mario Draghi... Van de, van de Europese Centrale Bank. Die zegt, we gaan een, een toezichthouder inzetten. Een soort overkoepelende, weer een koppeltje. Dat, dat, zo lezen wij dat hè, als ja. Nederlanders. Er komt weer een toezichthouder. Er wordt een soort supercentrale bank gecreëerd. En die gaat dan toezicht houden. Gaat dat nou in 2014 waarschijnlijk? Wordt dat echt van kracht? Want dan denkt hij alles aligned hebben. Alles op een rijtje te hebben. Gaat dat dan helpen? Is dat niet veel te laat? Het is te laat. Uh, het is te laat. Vooral ook omdat... Uh, Kijk, de, de reden waarom men het wil, is denk ik goed. Ik zei er net uh, van wat er in de crisis is gebeurd... is dat er een soort wisselwerking tussen banken en overheden is ontstaan. Ja. Overheden uh, staan er slecht voor. De banken die hebben uh, schuldpapier van overheden op hun balans. Dus als de overheid er slecht voor staat, is dat slecht voor de bank. Ja. Als het met de bank slecht gaat, moet de overheid weer bijspringen. En dan krijg je een, een vicieuze cirkel naar beneden. Naar beneden. Naar, naar, uh, naar beneden. Dus dat moet je zien te doorbreken. En het uh, idee van een bankenunie is om dat te doorbreken. Ja. Dat, namelijk door, als er met banken iets slecht gaat, dat je dan uiteindelijk zegt dat het niet voor de rekening van de overheid uh, is. Het land van is voor waar de rekening van, banken, banken, van het ja. op de kans. Dat Nu is het vervelende wat, wat er nu gebeurt, is dat element van de bankenunie, dat dus eigenlijk cruciaal is om dit allemaal op te lossen, hm. dat is uitgesteld na 2014. Wat we nu doen, is eerst gewoon dat toezicht centraliseren en zeggen van, nou later gaan we nog eens kijken... of we ook de rekening met elkaar verdelen. Ja. Uh, en wat je dan nodig hebt om toch die, die band tussen die banken... en die overheden te doorbreken, is dat je zegt... die banken mogen rechtstreeks geld krijgen uit dat nieuwe noodfonds. Ja. Want dan neem je in wezen de rekening toch weer uh, samen. Het lastige daarvan is weer dat daarvan Duitsland en ook Nederland zeggen... maar dat willen we dat niet willen voordat we, niet. we toezicht nee. hebben. En daarmee ja. zitten we in een ja. riskante toezicht. situatie, wat mij betreft. En daar zijn we te laat. Ja. En, en, en Het is natuurlijk te laat, maar wat wel zou helpen is... als diegenen die daar niet uh, uh, bij zitten... Dus de financiële markt, of de gewone man op straat... Ja. Die, die moet, als hij dat geheel allemaal overziet... moet hij het idee hebben, er gebeurt wat. Men ja. is in ieder geval eensgezind. Wat je daarbij niet helpt, is uh, wat er uh, afgelopen weken is gebeurd... dat je, dat je in, in, in, in de media leest... Uh, de, de minister van Financiën van de zuidelijke landen... gaan eerst met elkaar overleggen. En dan van de noordelijke landen. Ja. En dan, dat, dat, dat geeft aan, dat wij gaan eerst niet... vooraf bespreken... Ja. Dat is geen uitstralen van eensgezindheid. Nee, en geen vertrouwen. En is geen, geen vertrouwen, vertrouwen dus. En dat is inderdaad voor de mannen in de straat niet goed. En ook niet voor, voor bedrijven. Uh, we hebben toevallig, nou niet helemaal toevallig... de kerstverse voorzitter van de NEVAT... de branchevereniging van de toeleveranciers... aan tafel Ton de Bruyne. Meneer Bruyne, welkom. Goedemiddag. Sinds woensdag bent u het, hè? Dat is juist. Dat is, dat is, maar u bent in het dagelijks leven dan ook nog eventjes de CEO... van een eh, direct, eh, eh, bedrijf Brinks Metaalbewerking BV. Ja. Dus u bent een toeleverancier. Absoluut. U levert ook in Duitsland volgens mij, hè? En veel van uw... Ja, bijna 60% van onze omzet uh, gaat naar Duitsland toe. Ja. Het is toch onze belangrijkste handelspartner. Ja, We gaan zo nog even proberen de koppeling te maken... naar de centrale banken, naar de bankenwereld. Maar ik wil eerst even op u focussen, met name op Duitsland. Want dat is, dat is wel aardig. Wat, wat maakt u nou precies als Brinks Metaalbewerking? u wat... Wat schetsen? Wat maken jullie? Onze, uh, onze activiteit bestaat uit verspanende bewerkingen. Je hebt in de metaalbewerking eigenlijk twee hoofdstromen. Niet verspanend buigen, knippen, lasten. Ja. En verspanend is ja. boren, frezen, draaien. Precies, je spant een blok in en je maakt er een ding van. Dat is dus En het product he? ja. wat daaruit komt, dat doen wij ventielblokken. Dat zijn stuurhuizen uh, voor... Hydraulische toepassing. Je moet daarbij denken aan producten om het cabriodak van een auto automatisch te openen en te sluiten. Yes. Actieve veersystemen voor de grote hmm. autofabrikanten. Hydrauliek voor de agrarische sector. En dat doen wij een beetje atypisch Nederlands in grote series. Kijk eens aan. En dat is leuk, want daarbij heeft u met name in het buitenland veel employ. Duitsland, daar zit een grote... Ja tractorenfabrikanten en autofabrikanten, dus daar zet u, zet u af. Wat maar, en, en, en waar in Duitsland bent u actief? Is dat alleen maar Noord-Rijn-Westfalen, het Roergebied? Of zit u nee, ook nee, op andere plekjes? Nee, nee, ik zag van de week in, in, een, in een artikel dat het overgrote deel... van die export naar Noord-Rijn-Westfalen ja, gaat. Ja, precies. Maar dat geldt niet zozeer voor onze sector, heb ik het idee. Nee, ook Wij zitten toch zit, voornamelijk met, in, in, in rimbaud ja. Precies, daar ligt toch wel het economische zwaard. Ja, bent u een voorloper? Want op, wat er, he, nu weet ik, is een handelsmissie op touw met minister Verhagen. Die heeft gezegd, we gaan naar het zuiden. Want daar vinden we zo weinig Nederlanders. Klopt dat, dus? Nou ja, ik ben dat niet helemaal mee eens. Want er zijn heel veel Nederlandse toeleveranciers... die uh, al jarenlang in Zuid-Duitsland actief zijn. Ja. En daar liggen ook enorm veel kansen. Uh, uh -huh. Maar je moet wel aan een aantal dingen uh, voldoen. Uh, los van dat je je Duits moet beheersen... en dat je je netjes moet ja. gedragen... moet je in Duitsland vooral goed zijn. Want anders word je direct nou, je, moet je, je, je Je moet, zijn, je moet kwalitatief uh, goed zijn... Ja. Je, uh, Duitsers stellen hoge eisen. Mm -hmm. Ze hebben natuurlijk een enorme grote eigenmakenindustrie. Ja. Uh, uh, maar daar liggen best heel veel kansen. Ja. Maar dan kun je niet tot de middelbaan behoren. Dat moet je al... absoluut goed zijn. Kunt u toch verklaren dat er dan gezegd wordt deze week... Hè, we, we exporteren voor 50 miljard. Dat is natuurlijk echt groot. Is onze grootste exportbroeder. Eigenlijk is het mooi om ook zo naar Azië te ontsluiten... aanhakend bij de Duitsers, want die zijn er veel beter in dan wij. Dan zou je zeggen, als daar kansen liggen... moeten we daar met z'n allen massaal in... En als ik het goed begrijp, dan liggen er miljarden voor het oprapen. Met 50 miljard zijn we nog bij lange na niet. Waarom volgen niet veel meer bedrijven uw, uw goede voorbeeld? Waar zit dat in? Is dat inderdaad onbekend, maakt moment? of is de kwaliteit niet goed... of spreken ze de taal niet? Of een combinatie van die drie... Nou, ik denk dat deks. dat wel een beetje met de samenstelling... van de Nederlandse industrie uh, van mm -hmm. doen heeft. Kijk, in Duitsland uh, zijn toch veel meer dan in Nederland grotere bedrijven. Een middelstandische onderneming. In Duitsland zijn al gauw 700, 800 medewerkers. Ja, dat zijn niet mkb-bedrijfjes. Dat zijn in Nederland ja. al de hele grote, zo langzamerhand. Ja. Je ziet dat de, de maakindustrie, en zeker de toeleveringsindustrie... in Nederland toch voornamelijk bestaat uit ondernemingen... die onder de 100 medewerkers zijn. Ja. Een enkeling die schiet daarboven. Uh, en daar is het natuurlijk toch veel moeilijker voor... om ja. uh, op een andere markt uh, echt goed ja, actief hebben bezig hebben in Italië bedacht het principe van het consortio, een aantal bedrijven bij elkaar in de regio, die gezamenlijk aan uh, het verkopen van dit soort spullen doen, hè? Waarom gebeurt dat in Nederland niet? Een soort ja, gelde, in Nederland ook, wel, uh, ook ja, wel geprobeerd. Ja, er maar... is een nevat, en dan zou je zeggen, nou, vanuit een nevat moet je dat toch kunnen regelen? N ja, precies, maar dat wordt in een uh, verband, wordt natuurlijk ook al heel ja. veel uh, samengewerkt. Uh, denk daar bijvoorbeeld aan dat we gezamenlijke missies hebben, maar ook gezamenlijk optreden op de Hannovermessen, hm. Dat is wel een van de grootste stands, en dat doen we met. zo'n uh, dus grote beurs waar u. je ja, vakgenoten tegenkomt uit de hele ja, wereld. Ja, ja, maar het is toch nog steeds een van de toonaangevende beurzen in, ja. uh, in Duitsland. Hm. En daar treden we al. zolang ik lid ben uh, van NEVAT. Uh, op in een ja. collectief verband. Ja. En daar okay. is dan toch. Uh, de massa speelt daar wel een rol. En toch blijven de kansen liggen. Meneer Hoogdijn, waar ligt het aan? Hoe kan het dat wij. Uh, dat Nederlands bedrijf. toch niet zoveel mogelijk Duitsland inkrijgen? Dat, dat ja, vind ik ook moeilijk om. Uh, om daar één een, eh, eenduidige eh, antwoord op te geven. En waarschijnlijk ook inderdaad doordat... Kijk, Duitsland is natuurlijk een... Uh, daar, daar zit juist de maakindustrie. Ja. Dus dan gaat het om de, de toelevering aan de, aan de maakindustrie. En wij hebben natuurlijk een aantal andere uh, specialisaties. Uh, en en die, die brengen je ook naar Duitsland. Uh, via transport bijvoorbeeld. Ja. Dus, uh, daar zitten we ook in uh, Duitsland. Maar er zijn ook uh, takken van sport die wij beoefenen... die ons juist ja, de, weide, de, de hele wijde wereld in moeten ja. brengen. En ik denk, als je wat breder kijkt... dan denk ik, één, blijft het heel erg van belang... dat we uh, inderdaad blijven exporteren. Je hoort ook wel eens mensen die zeggen... Nou, dat moet maar wat minder. We moeten bijvoorbeeld de lodemaars verhogen. Ja. Uh, we moeten de export maar meer laten aan, aan Zuid-Europa. Die hebben het uh, meer nodig. Ja. Terwijl ik denk dat wij, uh, met name Duitsland... dat we ons daar heel erg op moeten blijven uh, richten. Ja. Uh, en tegelijkertijd we, we moeten we proberen... Onze, vleugels buiten Europa uit te slaan. Want ja. Dat zijn, als je gewoon wat langer kijkt... daar zitten de echte groeimarkten uh, natuurlijk. Uh, en dat... Uh, ik denk dat dat uh, ja, in eerste instantie... toch van de ondernemers zelf, zelf moet, moet komen. komen... en dat dat gefaciliteerd moet worden... zoals het dan zo mooi heet door, door de overheid... die dat ja. mogelijk maakt, dat het ook gefaciliteerd moet worden... Uh, door een bankwezen, dat wij toestaan om ook uh, buiten Nederland actief te zijn... en ook buiten Europa in zekere mate actief te hmm. zijn... die als bruggenhoofd kunnen uh, functioneren. Uh, en dan, dat, dan denk ik dat, het, dat dat een heel belangrijk ja. uitgangspunt is... Uh, dat we niet moeten vergeten, dat we dat als het dreigt te worden vergeten. Ja. Dus kijk, kijk, kijk naar Duitsland, maar kijk ook verder dan Duitsland... Hmm. En, en Ik vind het niet, uh, niet, niet alleen maar je op Nederland te gaan richten. Dat is, Ik vind dat het bancaire element heel aardig daar, daarbij. Knot die, uh, uh, wil ook dat het MKB toegang houdt tot kredieten van, uh, van banken. Nou, dan hebben we het over dat, over dat deel. Meneer Mordjakic, uh, hoe, hoe ziet u dat? Doen die banken er genoeg aan om te zorgen dat ze als kredietverlener dat, dat bedrijfsleven, de motor van de economie, gewoon goed op gang houden? Nou, dat is een hele moeilijke discussie, omdat als je met de ondernemers praat, die zeggen heel snel... wij komen bij de bank, we, we vragen om een lening... Niks. en de bank zegt nee, Precies. terwijl de banken zeggen... Uh, wij doen nog steeds uh, wat wij behoren te doen. Alleen, wij kunnen ook zeker nu... na de problemen die we achter de rug hebben... of nog niet helemaal... kunnen we niet zomaar op elke aanvraag ja zeggen. je moet uh, De aanvraag moet gewoon goed zijn. Nee. Dus... Het is, je moet voorzichtigheid ja, betrachten, verhaal. maar je moet ook het ondernemen kunnen stimuleren. Dan moet de bank toch ook een beetje ondernemen kunnen. Ja, tuurlijk, maar de bank is natuurlijk niet de instelling die uh, als, uh, als eerste taak heeft ondernemers ja. stimuleren tegen alle kosten. De bank heeft nu, zeker sinds 2008, allerlei regels opgelegd gekregen. Die moeten minder risico's gaan nemen, ja. meer geld achter de hand houden. Het zou heel vreemd zijn als al die eisen die vanuit de overheden worden opgelegd... Geen invloed zou, zouden ja. hebben op waar wij het nu over hebben. Hoe, hoe plaats je dan zo'n opmerking van, van Knot? Van Klaas Knot? Nou ja, hij zegt de banken zouden uh, ja, meer, meer kunnen doen. De, uh, ja, het, dat januari. is natuurlijk ja. waar. Alleen de banken in de teugels, teugels houden. Nou ja, dat eerste moet natuurlijk ook, want die banken ja. hebben uh, heel lang uh, veel te soepele regels gehad. Maar het is ook aan de onderne ondernemers zelf. Je, uh, als je geld wilt gaan lenen. Is de bank misschien uh, het eerste logisch, zou je denken? Maar het is niet de, de enige mogelijkheid. We ja. hebben ook de financiële markten. waar bedrijven veel actiever hm. zich op uh, mogen gaan bewegen. Ja, maar die mogen... Ik, ik, ik, ik ben heel blij met zeg maar, de vraag die u stelt. omdat het verband leggen tussen uh, zeg maar, de, de, de, wat, wat nodig is om Nederland weer te laten groeien of ja. door te laten groeien. En wat je daarvoor van het bankwezen verwacht, die wordt eigenlijk te weinig gelegd. We zijn heel erg bezig en begrijpelijk en ook uh, terecht... met hoe kunnen we die banken weer gezond en stabiel uh, maken. Maar ik vrees inderdaad nou wel eens dat we daar een beetje in doorschieten... Ja. Uh, en daarmee die banken onmogelijk te maken wat ze eigenlijk moeten doen... Uh, wat hun tak van sport is, dat is verlenen. Ja. Want wij gaan geen groei krijgen uh, als niet. Als iedereen op de startlijn zit van de ja. ondernemers, want daar moet het beginnen. Ja. Als die niet gefinancierd worden, ja. dan gaat het uh, mooie feest toch niet mm -hmm. uh, door. Dus daar een balans in vinden. Tussen aan de ene kant wel uh, die banken hun buffers laten herstellen, aan de andere kant ze de ruimte te geven om ondernemingen te financieren... Ja. productiviteitsstijgingen daarmee voor de economie mogelijk te maken... groei van de economie mogelijk te maken... export uh, mogelijk te maken. Ik denk dat, daar, ja, dat we daar echt meer uh, aandacht aan moeten gaan besteden. Ja. Even een laatste reactie, meneer Buinink. Krijgt u nog uh, voldoende toegang tot gebied? Uh, ja... Toch. Uh, ja, uh, ik, ik deel de zorg die zo even uitgesproken ja. is. En er stond natuurlijk van de week in het Financieel Dagblad ook een, uh, toch wel een beetje een alarmbericht. Uh, dat uh, kredietverlening aan, de, aan bedrijven moeilijker kan ja. gaan worden door de maatregelen. Ja. Uh, toch is het uh, zo dat ik niet het beeld heb dat banken de, de bedrijven echt in de steek laten. Er wordt wel gekeken naar... Wat heeft het management in, uh, in petto? Je ja, moet een toekomstperspectief doen om, te, om te vertellen wat u kunt. Het, het, het, het is niet alleen maar met de vinger wijzen naar de banken ja. toe. Ik denk okay. dat er ook bij het bedrijfsleven zelf uh, hm. het nodige aangedaan zal maar worden. Maar een beetje meer ondernemerschap, wat Hoogdon eigenlijk impliciet zegt bij banken, toelaatbaar ja. zou wel mooi zijn. Daar ben ik absoluut voorstander ja. van. We moeten, kijk, we zijn eigenlijk, als je gewoon kijkt wat we dan doen, zijn we overal de risico's aan het wegschuiven. We hebben de overheid zelf probeert dat te ja. doen. Ja. Uh, bij de banken moet het weg, bij de pensioenfondsen moet het weg. Ja, en daar is een grens aan, want ja. als je toch met elkaar wil groeien en nieuwe dingen wil doen, ja. want dan moet je risico nemen. Ergens moet dat genomen worden. Ja, en uiteindelijk zoekt de markt dan alternatieven. Praten we straks toch even over. Dank. We gaan eventjes naar iets anders. Dit is Radio 1. Tros in bedrijf met Bas van Werven. Iets anders was een flattante verspreking van het is iemand anders. Iedere week doen we een greep uit de stapel nieuw verschenen managementboeken. En bij ons aan tafel zit Misha Blok, eindredacteur van Tos en Bedrijf. Misha, deze week heb je het Het Gezeur de Baas gelezen. Geschreven door Miranda Keizer van Gils. Uh, zeuren op de werkvloer, nou ben jij eindredacteur. Zeuren de collega's? Nee, bij mij helemaal niet. Dank je dat is fijn. Komt het wel veel voor op werkvoer in Nederland? Nou ja, Uit onderzoek blijkt dat 85% van de Nederlanders vindt dat we te vaak zeuren. Dat is toch wel opmerkelijk, omdat we tot de gelukkigste landen ter wereld behoren. We zitten in die top 4 van de World Happiness Report. Uh -huh. um, nou ja, het hoort blijkbaar, zegt de schrijfster, bij de verzorgingsstaten die ons het gevoel geeft dat we recht hebben op van alles en nog wat. En dat we grote waarde hechten aan het gelijkheidsprincipe... en dat het liefst willen doortrekken tot in ons werk... En ja, dat is lastig, want dan heb je toch te maken met een hiërarchie. En geen democratie. Nee, precies. Precies. En dat zeuren, is dat inderdaad, dat, het klagen op de werkvloer, is het schadelijk, echt? Aantoonbaar? Ja, het is schadelijk. Mensen die veel zeuren, wijst onderzoek uit, leven korter, ze zijn minder succesvol, hebben minder vrienden en ze zijn vaker ziek. Ook vervelend uh, op de werkvloer, natuurlijk. En ze verpesten de werksfeer. Er zijn zelfs bedrijven in Duitsland die mensen vragen thuis te blijven als ze verwachten. En dan een negatieve. Ja, dat is als ze gaan zeuren. <laughs> Zo schadelijk kan het niet zijn. Nou ja, het, het boek richt zich tot de managers van hoe kun je een einde maken aan deze zeurende werknemers. Nou ja, het slechte nieuws is, ze zullen, ze zullen er altijd zijn. De energiezuigers, de droeftoeters, de sfeers, sfeersponsen, vond ik ook zo'n mooi woord. Sfeersponsen. <laughs> We kennen ze allemaal wel. Um, maar ja, zij zegt je kan er wel iets aan doen. Ja. En zij komt aan met een stappenplan. Mm -hmm. met, uh, hoe, de, hoe de werkvloer zeurvrij te krijgen. Maakt de werkvloer zeurvrij. Ja. Oeh. Ja, en stap 1, daar heb ik al een beetje uh, moeite mee meteen. Dat is uh, de zeurende medewerker bewust maken van het feit dat hij zeurt. Hoe doen we dat dan? <laughs> zeg, jij zeurt wel erg veel. <laughs> ja. Dat lijkt me toch vrij lastig. Dat lijkt ons klagen aan... denk ik ja, dan. Hè? Hè? Ja, je moet daar open voor staan. <laughs> en uh, de laatste stap is, van, nou, vier, het afscheid nemen van het zeurgedrag. Mm -hmm. Of neem gewoon afscheid van de zeurde zelf. Ja, die dan elders verder gaat. Met zuren over jou. Dankjewel. <lacht> Mischa Blok, het gezuurde baas van Miranda Keizer van Gils. Uitgave van Academic Service. Lex Hoogduin, Edi Mujagic. Last van zurende collega's gehad wel eens. <lacht> en ze tot de orde geroepen. Ja. Nou ja... Uh... Als ik terug gaat tot vanaf 1980 is dat ongeveer dat is gebeurd. <lacht> maar toen ik hier vanmiddag heen reed, toen dacht ik niet... van nu hoor ik eindelijk is het de oplossing van het grootste probleem... waar ik al 30 jaar mee worstel, ja. namelijk de zeurende collega. <lacht> nee. Uh, het is weer niet gelukt. <lacht> nee, nee, nee, ik heb daar geen... Uh, nee. nee? nee? Niet als een, nooit als een echt groot probleem ervaren. Bij Fim Business uh, uh, tijden gewerkt, uh, meneer Muzigic. Als, uh, als schrijvende journalist, hè? ook ja. uh, zeurende. Journalisten zeuren altijd, toch? Altijd Kijk, is een groot woord. Nou ja, veel wel. Dat vaak, ja. vaak wel, Vaak wel. Maar altijd. En geef geeft u Uw gouden tip, wat doe je daar dan nou mee? Niet zeuren. Niet zeuren. Niet zeuren. Gewoon werken. Het heeft ook ja. een functie. Hè. Je hebt, je hebt er altijd wel iemand nodig die overal de, de negatieve kant van ja. ziet. Dat ja. houd je ook ja. scherp. Als iedereen alleen maar de zon ziet schijnen, dan zie je de niet aankomen. Ja. Maar je moet er niet te veel van hebben, denk ik. Dat is, ja. dat is wel ja, je waar. moet het ook niet altijd zeuren noemen. Precies, het is niet uh, altijd. Uh, nee, dat, ja. ik denk, mensen hebben op dit moment best wel zorg over hun toekomst. Uh, want die lezen ook kranten, die horen nee, nee. ook de radio, zien de televisie. En daar wordt met elkaar over gesproken. Ja. Uh, en dat is een zorg uitspreken. dat is niet zeuren. En natuurlijk heb je ook overleg met elkaar. Uh, en ik vind zeuren even een beetje de negatieve ja. benadering. Natuurlijk het is, het is er alle... een deel van de... Van de... Mm -hmm. van, van wat er gepraat wordt op een, bij ons op de productievloer... zou je misschien zo kunnen in die categorie plaatsen. Maar ja. het overgrote deel is eigenlijk veel meer... dat mensen zorg hebben over ja. hun bestaan. En wij zijn natuurlijk ook een land... Van, waarin van het allerlaagste niveau tot het allerhoogste... heel veel overlegd wordt. Ja. Uh, uh, en op het moment dat er overlegd wordt... Ja zijn de mensen vaak uh, over een aantal dingen niet eens. En dat kun je al heel snel gaan zien als zeuren. Ja. Uh, maar dat is het niet. Ja, hoewel het wel positieve effecten kan hebben. Want ja. daar kom je wel verder. Zorgen aanspreken, daar ben ik ja. helemaal ja. mee eens. Is dat is heel erg goed. Dat, dat ja. wil je ook, dat mensen dat, uh, dat kunnen doen. Maar met, ja. met, met, met al zoveel goede eigenschappen. Ja. Het kan doorschieten. En dan, heet zor dan gaat zorgen gaat over in zeuren. Ja. En dat moet je zoveel mogelijk voorkomen. Dus het gezeurde ja. baas moet je eigenlijk helemaal niet lezen willen. Dan moet je gewoon... Ja. <laughs> Dit boek, dat is, leidt ergens tot niets. Laat ze maar zeuren, is veel beter. We gaan nog even naar... Uh, uh, ik wil even nog terug met u naar die uh, kredietverstrekking. Volg ons ook op Twitter. Het Tross in Bedrijf. Ja, want we hadden even Twitter. Nee, die, We hadden het net over de strenge regelgeving voor banken. zorgt ervoor dat uh, ja, de betekenis van de bank als kredietnemer afneemt. Um, en ik zei toen, we moeten, ik wil er toch nog eventjes verder over praten. Zijn die banken nou heilig en zaligmakend als je zoekt naar, naar financiering? We zien tegenwoordig crowdfunding en allerlei mooie initiatieven. Stel nou dat u beginnende ondernemer bent. Wat zou u op dit moment doen, meneer Mojagic? Nou, wat ik daarnet al zei, je hebt in principe meerdere mogelijkheden. Ja. Uh, andere landen zijn uh, heel vaak daar veel verder in. In de zin dat uh, heel veel bedrijven zich uh, vaker rechtstreeks financieren op de kapitaalmarkt. Ja. Dat kan dus. Uh, en als andere landen daarin slagen, andere bedrijven daarin slagen... weet ik niet waarom de Nederlandse bedrijven daar uh, uh, niet in zouden slagen. Mm -hmm. uh, onderzoek die mogelijkheden, omdat je gewoon nu zit met een feit... namelijk wat we het hiervoor hebben gehad. De banken waar je van gewend was, ik ga naar mijn bank toe voor een lening... Ja. die krijgen allerlei regels ja. waar ze aan moeten voldoen. Ja. Dat gaat nog jarenlang door... Die situatie van voor 2008, dat je bijna elke vraag, uh, elke aanvraag voor een lening werd gewoon ja. Ja, En wat wilt u er nog bij hebben? Die, die werd er dan die, vaak gezegd. Die gaan wij in ieder geval de komende jaren niet, niet meer meemaken. Mee Nee. Realiseer je dat? Dat ja. is al een eerste stap. Dan is de tweede stap, wat moet de rol van banken dan vervolgens worden? Wordt die, gaat die veranderen, meneer Hoogduin? We hebben natuurlijk die hele strikte regels, maar je zou, hè, dat zie je nu ook bij crowdfunding. Er zijn banken, de, de gewoon retailers, die zeggen, nou, kom maar bij mij, dan kunnen wij dat bestieren voor je. Ja. Worden dat ja. andere loketten die we gaan zien? Er, er zijn andere loketten en voor een deel is dat, uh, is dat prima, maar ik ben ook bezorgd uh, dat dat... Uh, doorschiet. Ik spreek nu zorgen uit, ik ga niet ja? zeuren. Dat uh, <laughs> probeer ik te voorkomen. Maar ja. ik ben wel bezorgd over hoe de, hoe de relatie tussen de banken en de, en de rest van de maatschappij, inclusief de politiek, mm -hmm. uh, ja, zich heeft ontwikkeld na de crisis. Ik, heb, ik, ik begrijp heel goed dat mensen uh, boos waren, kwaad waren, maar dit gaat maar door. Dit, uh, en het is niet, dat is heel erg contraproductief. Kijk, een bank moet, uh, moet risico's nemen. Daar hadden we het straks over. Moet risico's kunnen nemen. Ja de kerntaak van een bank is en zal blijven... en dat zal in de toekomst niet uh, veranderen... is krediet, kredietverlening. En uh, aan de ene kant... Uh, vinden wij dus dat banken... helemaal geen risico moeten nemen. Aan de andere kant wordt er van banken verwacht dat ze als, als een soort waterleidingsbedrijf... een nutsbedrijf, die term wordt ook gebruikt... Ja, geld levert het kraan draaien. Maar ja. leveren. Kijk, een, een, een bank is geen nutsbedrijf. Uh, de, ding, en ik denk dat dat een grote denkfout is... waar we zo snel ook van af moeten. Als je in Nederland netjes gedraagt en je betaalt de rekening... dan krijg je water geleverd, dan krijg je elektriciteit geleverd. Ja. Het kan niet zo zijn dat als je naar een bank gaat... dat je recht hebt op krediet. Die ja. bank moet altijd eens al standig een oordeel hebben... Ja. over het risico dat die ondernemer met dat krediet... Uh -huh. gaat uh, nemen. En daar moet hij de ruimte voor krijgen om dat uh, te nemen. En daar moeten we, die ruimte moeten we die banken ook, uh, ja. ook weer geven. En we moeten niet banken... Ja, nogmaals, ik val in herhaling. En ik wil dus niet gaan zeuren. Maar we ze moeten ze niet als netsbedrijven gaan zien Duidelijk. en behandelen. Dank. Het is tijd voor de column van deze week. De helft op. van ons heeft zich nog nooit met zijn pensioen bezig gehouden. Bijna driekwart van de Nederlanders heeft geen idee... over hoeveel geld ze op hun oude dag beschikken. Negen van de tien jongeren laten dit onderwerp volledig links liggen... en de 45-plussers die nog geen actie hebben ondernomen... vinden de materie vaak ingewikkeld. Dit blijkt uit een onderzoek van Wijzer in Geldzaken... een initiatief van het ministerie van Financiën. Ikzelf had ooit... Ook een pensioen. Ik was succesvol internetondernemer en het aandelenpakket van mijn bedrijf was vele miljoenen euro's waard. Na het barsten van de internetbubbel was dit pensioen echter als sneeuw voor de zon verdwenen. Vandaag de dag heb ik het hele concept van pensioen afgezworen. De hele gedachte erachter verworpen. De gedachte dat je werk ruk is en je met een zucht op je 65e of 67e kan gaan genieten van het leven. Ik ben zelfstandig ondernemer. Ik werk als dagvoorzitter en presentator en run een online tv-station voor ondernemers. Dat vind ik waanzinnig gaaf om te doen. Dat kan ik goed en ik gruwel van de gedachte dat ik daarmee zou moeten stoppen. De woordvoerder van het onderzoek Wijzer in Geldzaken herkent in de cijfers uit het onderzoek de groeiende acceptatie dat werken na de pensioengerechtigde leeftijd normaler begint te worden. En dat is maar goed ook. Nu alleen maar hopen dat jij als ondernemer net zo'n gaaf werk doet als ik. En dat lang maar volhouden, dat is ook nog wel vrij belangrijk. Roddy Overgoor, columnist van deze week, ondernemer. Nou, u hoorde net wat hij allemaal doet. Nog steeds hier in de studio zitten Lex Hoogduin en Edi Mujagic. Mujagic het gaat me het toch lukken het aan weten, het eind ja, van, de... Van, de, van deze rit. Nog even naar uw, uw rol, meneer Hoogduin. Uh, we hadden het al eerder even over... over uh, u was oud-bestuurder van de Nederlandse Bank. Vorig jaar bent u samen met Welling opgestapt. Uh, er is een nieuwe ploeg neergezet. Een onervaren ploeg, zegt u. We hadden het ook al even over de gepoli gepolitiseerde uh, vorm... waarin we een Nederlandse bank op dit moment... of een centrale bank zien functioneren... Is die nieuwe ploeg die daar zit, zo vanaf de zijlijn bekijkend... met een nieuw kabinet Rutte aan het roer straks... in staat om uh, dat gepolitiseerd van, uh, van zijn doorstep te houden? Te zorgen dat het ondernemen wel terugkomt in, de, nou ja, dat, uh, in het bankersysteem? Dat, dat, dat moeten we uh, gaan zien. Ik hoop dat, uh, ik hoop dat van harte. Maar, heeft u een hart inmiddels weer een jaar ervaring bijgekomen. Ja. <laughs> en dan geef je laat het heel politiek daar niet over. Ja, nou, kijk, ik heb geen zin om uh, nog eens te gaan herhalen wat ik een jaar geleden, ja. uh, een jaar geleden zei. Dat heb ik toen gezegd. Dat vond ik, ja, misschien uh, is er een andere positie een jaar. Dat vond van dat ik toen. En, kijk, ik heb er geen behoefte aan om het leven van de, de centrale bank moeilijker te maken dan het. Uh, dat dat is. Uh, het is bepaald niet, uh, bepaald niet makkelijk. En het is heel erg belangrijk dat ze hun werk goed uh, kunnen doen... in een niet-gepolitiseerde omgeving. En daar wens ik ze heel veel succes uh, bij. Ja. Daar wil ik ze steunen waar ik dat uh, waar ik kan. Okay. Ja, want ik wil, dit, dit is ook een inleiding op wat gaan we in de toekomst zien. Die crisis, hoe lang gaat die nog aanhouden? U zegt sowieso, meneer moet ik iets, tot 2020... zitten we in deze ellende vast. Ja. En, dan, en daarna? Komen we hier nog uit? Nou, we gaan er altijd uitkomen. Ik bedoel, uh, ja. dit is niet voor het eerst dat we, dat we, dat we de, uh, problemen met de economie hebben. Uh, uh, alle problemen uit het verleden hebben in ieder geval één ding gemeenschappelijk. Vroeg of laat waaien ze over. Ja. Ik denk dat je alleen niet mag vergeten: wij, zitten, wij komen uit een reeks jaren. waarin een heel groot gedeelte van die economische groei, wat we dat noemen. Uh, uh, uitgekomen is uit geld lenen. Ja. En die motor valt nu gewoon weg. Precies, daar moeten we op herbezinnen. Ik wil u hartelijk danken voor uw komst, allebei. Lex Hoogduin en Edi Mujagic. Uh, voor uw komst naar Tols in Bedrijf voor deze Ach, week. Ja. En Ton de Bruin ook als ondernemer en voorzitter van de NEVAT. Dit programma werd gemaakt door Jorn Lucas. Bas Altena, eindelijk het uur. Misha Blok, Je hoorde al even. Techniek was in handen van Leon van Loon. Nu het nieuws van twee uur. En daarna gaan wij rijden in de Tros Autoshow. Ja, dat kan ook weer. Dus gewoon lekker blijven luisteren. En vertrouwen, in de Economie. Kijk u zelf maar eens na. Kijk eens aan de bankrekeningen... wat u allemaal heeft staan in de tuin aan leuke plantjes. Het wordt vanzelf weer voorjaar. Samen thuis, samen dros. Bij Fiat zijn we gek op schone auto's.